Toch? Daar zijn we. Ja. We oh. kunnen we. <laughs> dag Job. Hey, het is gelukt. <laughs> Zo. Hij is er. Hij is er, toch nog wel. Godzijdank. Nou, godzijdank. Het ging net goed. Ja, dankzij jouw uitstekende coaching. Zo. Misschien moet ik mijn stem lenen voor de tomtom. -tom. Voor de navigatie. Of, of mijn idee. Nou ja, dat, doet goed. dat is goed. Uh, het ging nergens verkeerd. Keurig op tijd. Zo. Nou. Eh... Jop, welkom in uh, deze ondergrondse studio. Dankjewel. Ik vind het erg leuk dat je gekomen bent. En uh, alles mag. Dus als je graag muziek hoort, dan draai ik... Ik heb nog wat muziek zelfs meegenomen uit Wijk aan Zee. Uit Wijk aan Zee? Ja. ja. Van, ah ja, daar was je het weekend. Ja. Van uh, kunstenaar die daar uh, in een oud kerkje uh, zit. Oké. Okay. En uh, dat mag ik ook draaien, die inderdaad, Want wij alles is bij de radio uh, non-commercieel, hè? Uiteraard, dus ja. uh, ook rechtersvrije muziek dient er gedraaid te worden. Dus zodoende is niet zomaar uh, alles van de Rolling Stones of Madonna uh, beschikbaar. Nee. Maar dat komt wel goed hoor. Althans, zonder die is het ook erg leuk. Ja, ja ik wou <laughs> wel zeggen, Binnenkort komen ze wel tot keer. Dat is uh, Guus ja? van het, uh, het Hof van Ede. Okay. Ja. En, uh, de man met uh, echt groene vingers. Dat uh, is een uh, levende genenbank hier aan de rand van de stad erg interessant hoor, ja. sowieso van, van ontzettend veel uh, uh, oude cultuurgewassen, gewassen, ja. oude knollen, oude planten, oude knollen, oude bollen, oude blaadjes, oh, okay. zaadjes. Ja. ja, ja. Heel mooi, interessant. Ja, dat moet allemaal bewaard blijven, want, uh, ja, het moet ook verbouwd worden. Moet heel het niet lang niet meer. Nee, helemaal niet. We hebben de, de afgelopen paar weken hebben we veel tijd uh, besteed uh, aan uh, het uh, uitzoeken. We zijn eigenlijk nog steeds bezig. Daar nog wat. Daar Ik begreep een hele berg mee te nemen. Om, uh, om dus uh, alternatieven voor, voor tabak. Uh, oh ja, daar is een album te doen. Hè? Precies. Dus daar zijn we dus ook hier. hier Je bent allemaal aan het testen. Zo'n beetje ja. En mengsels maken. We hebben toch een aantal dingen gevonden die al... Mijn ogen beter zijn dan uh, dat ja. wat uh, hier bij zo'n uh, droogisten te kopen was. Ja. Dus wat dat betreft, uh, is die missie is eigenlijk wat mij betreft al geslaagd. Maar misschien uh, kan ja. het nog perfecter. Allemaal. En ik ben de afgelopen week uh, bezig geweest met uh, sauzen. Want dat schijnt heel belangrijk te zijn bij allerlei tabaksoorten. Nou, en dat maakt echt een dermate verschil als je dingen saust op de juiste manier. Dat duurde ook nog even voordat ik dat door had. Ja, ja. Maar als je het op de juiste manier doet... Ja, dan kun je bijna van alles alles maken. Want, uh, want dan, dan zit ik bijna te denken van nicotine te sauzen op iets waar geen tabak in zit, zal ik maar zeggen. Want sausen dat houdt niet. nicotine merk je toch wel. Sauzen is technisch gezien als je, een, nou ik zou maar zeggen, zo'n fijn mogelijk een nevel maakt... En daar, daar laat je die bladeren aan twee kanten doorlopen. Uh, dus die hang je op en dan kan je het met de hand doen, natuurlijk. En dan gaat het erom wat stop je in die nevel. Ja, en daar kun je gewoon nicotine in stoppen. Ja, we, hadden, we, hadden, we hadden, ik had een lijst van het internet met uh, 99 ja, stoffen die mogen worden gebruikt uh, bij de tabak, bij de vervaardiging van sigaretjes. En als je dat dan ziet, dan, uh, dan mijn, mijn idee was, hiermee kun je ook van karton nog iets lekker rookbuik maken. <laughs> maar het mooiste uh, is in ieder geval dat je ook tabak bizarre. mag gebruiken. Ja, ja, ja. ja, dat staat ook in de lijst. Je mag tabak gebruiken om bij tabak te doen. Wacht even, dus je hebt een lijst van internet die ja. door het ministerie is uitgegeven? Nou, is, de, de lijst is afkomstig geld in Amerika. Ja. En is uit 1994... ...en uh, is het dus eigenlijk voor Amerika... ...maar ik neem aan dat die... Uh... ...het zijn alle producten die niet vallen onder een tabakswetgeving dan? Nee, die mogen nou, nee, dit, dit mag je in een sigaret stoppen. Dit zijn oh. alle, alle middelen die ze dus... Uh, ...die wij zijn goedgekeurd om te gebruiken... ...terwijl de enige goedkeuring berust erin... ...dat ze dus goedgekeurd zijn om te consumeren. Ja. ja. ja. Ook je kan roken, is dus ...om natuurlijk. Oké, okay, maar als je dit er nu allemaal dadelijk in gaat stoppen... ...dan nee, heb je een product in. wat onder de tabakswet valt. Nee. <laughs> als je dus geen tabak doet... Oh, pardon. Ja, en logisch. dan mag je dus eigenlijk dit kijk, ja. allemaal gebruiken. Dus je zou feitelijk dit smaakpalet op, ja. op iets heel anders kunnen overbrengen. Want de helft van de tabak. Uh, die proef je niet in de meeste sigaretten. Zo ja. nee, kijk, een koffie. kopje koffie. Komen we komen tot rust. Want oh. je bent hier natuurlijk niet om een beetje uh, ons aan te horen. wat we nou, daar oké, allemaal rust. Al niet... uh, oh, nou, ja, wat ja. hier speelt. In de je, hof van mag, Ede. Je, je kan het ja. proberen natuurlijk. Dus. Uh, ja, want jullie maken je eigen mengsel. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook al wat, wat kruidenmengsels op de markt. Ja, ja er zijn, op het internet zie je ook een hoop uh, verschillende dingen. En daar zagen we dus ook op een gegeven moment dat ze het hadden bij een soort netwiet over dubbel dipt. Ja. en toen kwam meteen die gedachte van, ja, dat is dus saustie. gesaust dat is, iets, dat is ergens ingedaan Goed. Ja, ja. He, zoals hier staat bijvoorbeeld ook maple syrup staat hierop. op ja en ik zie ook appelsap appel staat hier je staat te kijken ja. waar de dames en heren mee geëxperimenteerd hebben. Ja, appelsap is in ieder geval een van de ingrediënten van camel sigaretten camel ja. filter sigaretten als je die niet aansteekt kun je het ook Als je dat, als het gewoon ruikt het nee zo inhaleren zonder ah, vuur. Dan proef je appel. Ja. Ja, duidelijk appelsap proef je dan. Appelsap, ja. Want sapconcentraat staat ja. concentraat inderdaad. Extract en schillen. Ja, met dat lijstje, sinds dat lijstje heb je hoop geleerd, hoor. Want sommige bedrijven maken reclame zelfs voor wat erin zit. Oké. Okay. Dus... Nu met extra appelsap. Nou ja, dat er dat appel-extract in zit, dat, dat maakt Camel, vindt dat heel belangrijk. Hmm. Nou ja, dat is, daar liggen natuurlijk hun, hun typische smaakjes ja. in verstopt. Uh, maar die zitten dus niet in de tabaksoorten. Nee, dat is uh, duidelijk. Dat is, daar dat is een smaak. jammer. Want in die tabaksoorten zitten al een heleboel smaakverschillen. Proef ja. maar eens de ene sigaar naast de andere sigaar. Ja. Maar ja, die, die smaakverschillen die willen ze nou net zoveel mogelijk wegwerken. Daarom, een non, net als net met koffie, een soort. Uh, non-stop blend van uh, ik weet niet hoeveel verschillende om dat helemaal unie te krijgen ja. en dit is natuurlijk heel beheersbaar dit gaat zoveel milligram, zoveel druppels ik weet niet wat mm -hmm. dus echt sterkens smaken bij je echt weer met recepten dat gaan ik zie ja. het, anijs en honing, ja. uh, natuurlijk van alles ja. oké, okay, dus jullie zijn daar lekker gezellig mee aan het experimenteren Ja ja, ja, ja. ja. nou heb je het nou hele de doos met uh, allemaal namen, ik heb ook nou ik heb foto's gemaakt buiten van, en, en van dus gedroogd en we, we zullen zien. Mm -hmm. Maar waar ik... Eh, de van, ik nou, nou, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben we <laughs> de gast. hadden een beetje zomerpauze. Althans, ja. ik dan. Dus ja. we hadden het nou een paar keer over het, het roken. Wat natuurlijk een hele ingrijpende kwestie is. Hè, voor, voor de coffeeshops. Maar ook nog meer eigenlijk voor die echte kleine nachtkroggies. Want ja. ik bedoel, er is geen mens die de drank gaat afhalen. Terwijl uiteindelijk... De cannabisproducten, ja, nou ja. Je kunt ook naar huis nemen. Die kun je naar huis nemen. als ja. je die biertjes wil doodgeslagen als je thuis komt. <laughs> dat denk ik. Nou. nou ja, er is, er is natuurlijk goed nieuws voor de kleine horeca-ondernemer. En dat goede ja. nieuws komt uit Duitsland. Ja. Want daar uh, heeft het, uh, het constitutionele, het Federale Constitutionele Hof bepaald dat uh, gelegenheden tot 75 vierkante meter. Uh, ...uitgezonderd moeten worden van het tabaksrookverbod. Ja. Uh, en dat betekent dat uh, waar al eerder bijvoorbeeld uh, uh, een aantal deelstaten hadden gezegd... Uh, ...als je eigen baas bent, ja, dan is er eigenlijk geen bezwaar... ...want dan heb je geen personeel wat de overheid moet beschermen. Mm -hmm. Maar dat, dit gaat nog ietsje verder. Ook al heb je dus personeel, zolang je niet groter bent dan 75 of meter... ...ben je daarvan uitgezonderd om reden dat anders een heel deel van die branche dus op de fles gaat. Ja. Hetzelfde geldt ook voor discotheken. Ja. Met die uitspraak in de hand uh, schat de, de stichting Red de Kleine Horeca-ondernemer, die in Nederland actief is uh, en een proces tegen de staat in eerste instantie heeft uh, verloren, van kort geding. Uh, de kansen voor het hoger beroep wat nu gaat dienen, is uh, hier ja. rooskleurig in. Ja. Ja. Ja, het is, uh, ik, uh, ik help het ze hopen. Ik, ik was al uh, met een paar keer hier bij een, een van de eigenaar geweest die ook meedoet in dat uh, korte uh -huh. ding is ook hij is de enige die daar werkt yeah. hij rookt zelf al jaren niet meer maar hij ziet met lege ogen aan dat gewoon uh, zijn pensioen uh, en zijn uh, eigen gewoon niet in rook opgaat <laughs> precies ja, en in rook ook... opgaat die hij zelf niet mag uh, hebben niet in de doet. zaak ofzo en hij heeft ja. niet alleen een heel klein maar hij heeft gewoon ook een heel smal straatje. Kijk, op het moment dat hij vraagt aan die mensen daar om, ga alsjeblieft buiten staan roken. Ja, nee, dan moet je een terras hebben. Maar hij is tot zes uur s'nachts open. En dat kan je in de, in de, in de zomer nog mensen roken. Ja, maar dat past daar met... niet. Het in is een linken. te smal straatje ja. voor alles. Echt een nachtkroeg is het ja. ook. Ja, ja. Nou, het is kansloos. Ja, zegt uh, en, en die mensen wordt dan, maar ja, het is, we hebben het al vaker erover gehad, die mensen worden dan in wezen een soort verweten dat zij, als ze daar wel zouden laten roken, dan is het oneerlijke concurrentie tegen die Giganten, ja. Die gewoon als het ze uitkomt, dan trekken ze ergens een wand op en dan zijn ze klaar. Weet ja. je? Of ze kopen een pand erbij. Ja, dus, nee, nee, het is heel oneerlijk, inderdaad. Ja. Maar, eigenlijk, want. Nog eerlijk. Je, je, nog, voor, voor, je, Job is. Uh, Wat, wat ben je coördinator of directeur van bij Bonjo? Uh, bij Bonjo ben ik coördinator. Coördinator. Ja, ja, van, uh, ja. dat is eigenlijk datgene wat nu je meest uh, het meest. Dat is, uh, is mijn dagtaak. In ieder geval mijn, uh, ja, mijn volledige baan is uh, coördinator van Bonjo. Bonjo is het belangenoverleg voor niet justitiegebonden organisaties. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk bijna alle organisaties in Nederland, maar. Het gaat hier specifiek om organisaties die wel actief zijn op het terrein van justitie, maar toch niet aan justitie zijn gebonden. Uh -huh. uh, en dan ook nog uh, op vrijwillige basis. Er dus zijn, zijn iets van 70 kleine lidorganisaties, sommige wat groter, maar die, uh, die vrijwilligers uh, uh, uh, hulp laten verlenen aan gedetineerden, ex-gedetineerden. Relaties van gedetineerden, doorgaans vrouwen, kinderen, soms uh, ouders. Uh, en, en uh, boers en zussen, uh, je hebt allerlei verenigingen daarvoor maar um, dat is inderdaad wat ik overdag doe het punt voor die organisaties is dat zij hoewel niet aan justitie gebonden toch vaak wel ook een klein stukje van de subsidietaart willen hebben en wij soms kunnen helpen om te zorgen dat ze dat binnenkrijgen um, en ze willen natuurlijk heel graag naar binnen, wat ook geen vanzelfsprekendheid is want de gemiddelde gevangenisdirecteur ziet doorgaans Vooral een, een, een, een veiligheidsrisico in mensen die daar naar binnen en naar buiten wandelen. Ook al ja. komen ze dan bezoeken. En... Ook al hebben ze een pasje. Ook al hebben ze een bonjo pasje. Wijs <lacht> maar spreken dat ze niet hebben. Ja, ja, ja. Nee, want, uh, kijk, maar je hebt, je hebt nog, nog veel, veel meer kwaliteiten. Want destijds je was je was een directeur van de MDAG. Van de Belangvereniging Drukgebruikers, inderdaad, de MDAG. Ook wel populair bekend als Junkie Bond. Dat heb ik vijf, zes jaar gedaan, tot 2004. En vanuit daar ben ik weer in allerlei andere organisaties ook gerold. Zoals destijds de Stichting Drugsbeleid, de Stichting Legalize. En meer recentelijk als adviseur voor de BCD, de Bond van Cannabis DTisten, Coffeeshops in Amsterdam... ...en het Cannabis College, ook in Amsterdam. En daar schrijf je ook af en toe reacties op, op stukken die in de krant komen... Ja, dus, ...die om dus, reactie vragen vanwege de ongenuanceerde berichtgeving. Die proberen we inderdaad een beetje tegengas te geven... ...door bijvoorbeeld een brief te schrijven. Maar daarnaast denk ik dat bijvoorbeeld als je kijkt naar coffeeshops... ...die zitten zo in het verdomhoekje de laatste tijd, zeker met dit kabinet... Die, die, die moeten zich nu echt gaan benaden op hun imago en, en eigenlijk als, een, als een, een ander bedrijf of een bedrijfstak, uh, uh, ja, eigenlijk de, de oude marketingprincipes en PR. Uh, ...ABC moeten ze nu gaan, uh, okay. gaan toepassen. Ja, en daar, uh, daar, daar kom jij om de hoek. Nou, ja. Mocht dat een beetje leren? Ik denk daarover mee inderdaad. Goed, nou ja. dat, uh, ik, ik hoorde al van mensen ook uit Amsterdam... dat uh, die, uh, die, ...die je hogelijk hoog, uh, waarderen... Van, uh, hè, ...dat je dingen goed weet te verwoorden... ...en uh, helder uh, argumenteert... Uh, ...en op, gewoon op een hele, hele goede manier eigenlijk dat weet... Uh, He, zo, zo zo weet te reageren Bijvoorbeeld, ik zag ook een keer een brief die had geschreven die kwam via de e-mail ook nog door mm. Mm. dus uh, daar krijg je alle lof en ik ik vind zelf ook gewoon wonderenswaardig dat je op de een of de andere manier zit je dus altijd eigenlijk een beetje toch in de periferie van de, de, de, de, de maalmachine die justitie heet of uh, of law, oh, ja, he, net ha niet. handhaving net niet, nee. net niet. Net, <laughs> wat je zegt <laughs> Uh, ja, dat is wel denk ik ook mijn vaarwater. Zo, daar, uh... En dat, dat, dat, is, dat is een soort ding dat komt, dat, dat is, komt uit je. Hè, is gewoon je gevoelsmatig dat je daar altijd uh, daar bent terechtgekomen? Of zijn er hele speciale redenen dat je dat, uh, dat je dat zo aantrekt? Wat mij daarin motiveert, is denk ik wel. Als ik zie zo'n zo zo machtig overheidsapparaat. Uh, dan gaat mijn sympathie uit naar de underdog die dan uh, ondergesneeuwd dreigt te worden... ...onder regelgeving of kortzichtigheid of bureaucratische belangen. Ja. Daar zet ik me graag voor in, dat is zeker, ja. Dat uh, petje ja. af. Dat, uh, ja, ik, ik heb dat toen gezien, we waren toen ooit... Ik ...kwam je volgens mij ooit tegen door dat daar bij de MDAG in het, uh, op de binnenkant... ...daar was een bijeenkomst van Legalize. Ja, ja, ja, daar is ik vond dat toen ook. Ik vond het hele, heel lusch. Ja. Ja, zo, het was een beetje een sfeer eigenlijk van twintig jaar geleden. Ja, of zo, die werd daar uh, zorgvuldig was, in stand gehouden. Het, het was maar vijf jaar geleden. Yes. <laughs> ja. Nou, wij doen hier een beetje hetzelfde. Ik, eigen... Dat proef je, dat merk je ja, als je binnenkomt als ja, ja. ja. Dus dat, uh, dat, dat is, uh, zo gaat dat. Uh, leuk, ja. hey, dag Dred, we zijn er weer. We zijn maar vast begonnen. Ja. ja. <laughs> <laughs> dat is de <laughs> De operator is trouwens ook die is, heel, uh, die is erg uh, goed onderlegd. En bij sommige dingen dan opeens komt er ontzettend veel tekst uh, over de chat uh, naar komt binnen. Uh, Oké, okay, ja. die reageert dan. Ja. En dan krijg je extra veel info. Lijkt, lijkt wij slimmer, maar wij verraden iedere keer hoe we eraan komen. Hè? Dat is ja, een beetje dat dom natuurlijk. Niet, dan dat we de volgende keer ja. moeten we dat niet meer doen. <laughs> van, van, kijk, van, van, wat ik dus uh, eigenlijk. Maar ja, je, je was hier gewoon klokslag zeven uur kwam je hier binnen ja we hebben dit door, totaal niet voorbereid dus dit is helemaal niet voorbereid anders hadden we misschien daar van tevoren nog een beetje bedacht van dit en dat ja. ik dacht, ik had zelf was een van de dingen uh, waar ik dacht van, nou misschien kan Job daar een, een beetje ook een licht op laten schijnen dat, uh, dat is natuurlijk uh, dat uh, de war on drugs wat in wezen toch het hoofdthema van dit radioprogramma is uh, daarin is al vaker aan de orde gekomen hoe in Amerika dus uh, een uh, gigantische gevangenispopulatie is ontstaan gewoon uit niks ik, die mensen hebben niemand wat kwaads gedaan hè? ik bedoel vreselijk maar waar dus door een soort wraakoefening van de staat uh, wordt mensen alles afgenomen worden ze opgesloten ik weet niet wat voor vreselijke gevolgen dat ook nog op de hele lange termijn heeft uh, maar ik denk van, vanuit dus de, de hulp aan gedetineerden en ex-gedetineerden, of hoop ik, van, dat jij misschien een beetje kunt aangeven waar Nederland op dit moment in dat spel zich bevindt. Want aan de ene kant is Nederland natuurlijk uh, 30, 35 jaar geleden... Uh, zover gegaan dat we nu coffeeshops hebben. Er is dus een heel liberaal drugsbeleid ingezet. Uh, in mijn oog met voornamelijk goede gevolgen. Uh, dat zijn volgens mij vrij veel mensen met me eens. Het is alleen alsof het niet gehoord mag worden. Want er is dus een grote broer uh, aan de andere kant van de oceaan. Zelfs ver weg. Maar die wil op geen enkele manier ook maar iets horen dat het anders kan dan met een Ruksiegeloos verbod. Uh, en nu zitten we al een tijdje met een stel. Uh, ja, christenvriendjes opgescheept. die die andere wang. volgens mij hebben afgeplakt of zo. Maar die, die gaan maar door. En ik lees dus dingen. Ik zag ook bij jullie. ergens geloof ik. op de website. van hoe Nederland eigenlijk in. twintig jaar tijd van. heel weinig gevangenen. Europees In de top 3 is beland. Ja dus dat klopt inderdaad. En we hebben dus uh, jaar na jaar was er van alles van cellen bijbouwen. En dit en dat. En nu staan ze leeg. Ja ik wou net zeggen we hebben een open slot. Ja. Oké. Okay. Ja. kunnen buitenlandse gevangenen ontvangen. Dat heeft dat. mij eigenlijk wel verrast. Want er lijkt een soort uh, piek te zijn bereikt. In, de, ja. in, de, in het aanbod zullen we zeggen. Als je, als je in die... Ongebiedige termen mag spreken op de, op de, de maar, markt. Van, markt van, termen, de <laughs> opsluitmarkt. De opsluitmarkt. Ja. Maar het is eigenlijk toch, het is toch vreselijk uh, dat, dat, dat, je dat, dat dat die kant op gaat. Laat ik het zo zeggen: van... in, in Amerika zijn het bedrijven als uh, Wakkenhut of ik weet niet wat. Dat ja. is puur commercieel. Ja. Wil, dat is gewoon contracten voor zoveel gevangenen. Eh, van... Dat is, is inderdaad een hele onzalige ontwikkeling. Dat op termijn uh, komen ze daar ook alweer een keer van terug. Want uh, op termijn is dat systeem onhoudbaar, want onbetaalbaar. En mensen die daar heel lang opgesloten zitten. Ja, op een gegeven moment worden ze ook allemaal oud en ziek en, en zorgbehoeftig. En, uh, dus puur economisch, als je daar naar kijkt, dan, dan zie je uh, uh, de beurswaarde van die bedrijven gelukkig. Uh, is dat zo? Is dat echt zo? Uh, ja, ja, ja. ja. Zijn niet meer, die zijn niet meer de. de ...de favoriete blue chips op uh, Wall Street... ...die ze in uh, oh, jaren Ja, okay. nee, want waren. Dat is heel goed dat ik dat dan ook hoor... ...omdat uh, ik, ik zag ergens... Een, ...een soort documentaire... ...en als je dan gaat kijken... ...dan zie je eigenlijk een modern soort slavernij... ...want die, die gevangenissen... ...die produceren zelfs ja, vaak producten... Ja. ...ze hebben een deal met... Uh, ...de overheid van ja. zoveel gevangenen... Ja. ...en... Uh, het, het ziet er naar uit. Of ze vangen aan het... twee kanten eigenlijk. Juist, ze hebben ja. opdrachtgevers ja. die uh, arbeid inlenen of inhuren. En ze hebben de overheid waarvan ze geld krijgen voor het huisvesten van gedetineerden. Ja. Maar, uh, ja, zeker die arbeid daarbij zijn ze natuurlijk ook afhankelijk van uh, economische omstandigheden. En die is niet altijd even rendabel aan te bieden. Er zijn daar in Amerika wat meer bedreven in dan in Nederland. Maar hier komt het bijvoorbeeld... Absoluut niet van de grond. Of absoluut niet. Er, zijn, er is geloof ik één callcenter. Met uh, misschien twaalf uh, van die cubicles. Van die werkplekken. Uh, en daar wordt dan heel veel aandacht aan besteed. Maar uh, door de bank genomen. zijn Nederlandse bedrijven willen niet met, met bias samenwerken. Ja. Met, met personeel daaruit uh, werken. Want er zitten te veel regels aan. En er zitten te veel... Uh, het kost meer om mensen aan het werk te houden daar dan dat dat oplevert. Okay. Dus justitie heeft een groot probleem om betaalbare arbeid te okay. uh, verzorgen. Want gedetineerden hebben recht op arbeid. Ah, ja, uh, dat het is bijna om. Nou, ah, ja, nou ja, dat, dat is. Uh, dat staat gewoon wel ja. aan de regels. Ja, je kunt het vergelijken met slavernij, maar als je, als je zoals nu bijvoorbeeld, veel mensen toch uh, lange dagen achter de deur ma maken. En dan mogen ze het niet af, want er is geen geld om op ze te letten dan als ze uh, rondlopen. En dat gaat dan tot 22 uur per endmaal. Dat is dat ze 22 uur ja. van de 24 uur ja. zitten ze met de deur dicht. Ja, ja. Omdat het toezicht gewoon niet, dat is de, er uh, niet is om... om er zijn verschillende de. regimes, maar standaard is half vijf uh, <coughs> de deur dicht. En acht uur s ochtends uh, gaat hij weer open. Uh, en wat er in de tussentijd wordt uh, aangeboden, dat is... Uh, dat verschraalt, dat is steeds minder. Dat, uh, okay, ja. Wat ze dan recreatie noemen, daarin moet je ook douchen en bellen en... Uh, Bibliotheek bezoeken. En naar de kerk. Dus het, het wordt steeds ja, minimaler, soberder allemaal. En daar komt er nu wat, wat verzet ook wel tegen. Maar wat ik, wat ik aan het vertellen was over dat recht op arbeid. Dat is dus ook iets waar mensen dan dankbaar gebruik van maken. Want dan ben je dus even, mag je eruit. Ja. En daarom moet het ook blijven. Ja. En dat zijn, dan, dat zijn dan dingen waar jullie in wezen vanuit die organisatie van al die verschillende vrijwilligersclubs jullie ja. ook mee uh, wij, wij hebben daarmee te maken wij worden ook wel gezien als de belangenbehartiger voor uh, gedetineerden dat zijn we niet, nadrukkelijk niet we zijn belangenbehartiger voor de leden van onze vereniging en dat zijn organisaties die uh, op vrijwillige basis hulpverlening bieden um, maar bij gebrek aan, aan een uh, duidelijk zichtbare uh, belangenbehartiger worden wij er vaak op, op aangesproken en ja, dat is, soms gaat het in één moeite door, ja. ja. En, en hoe, hoe is dat nou? Want kijk, dat, dat, dat in Amerika, daar zit dus echt twee uh, miljoen man of meer ja. in de gevangenis. Ja, ja. En daar is, uh, ik geloof, een uh, derde tot de helft is uh, in wezen allemaal non-violent uh, drug uh, offenses. Uh, hoe, hoe zit dat hier in Nederland? Zijn we daar stilaan ook een beetje zo aan het kruipen? Ik geloof in Amerika 600.000 arrestaties per jaar voor het bezit van cannabis. Uh, dat is in Nederland uh, ongeveer nul. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk al heel wat. Maar als je kijkt inderdaad naar die ontwikkeling van midden jaren 80, uh, tegen de 4000 cellen, naar. Uh, 20.000 bedden nu... Uh, voor vier- of vijfvoudiging ongeveer... ...dan is dat voor een aanzienlijk deel... Uh, ...worden die bedden wel gevuld met mensen die... ...als gevolg van het drugsbeleid... Uh, ...op een zeker moment uh, in de justitiële keten terechtkomen. En als gevolg van het drugsbeleid... ...dan worden ze dus niet per se gepakt voor... Uh, ...drugshandel of drugsproductie of uh, drugsbezit... Maar bijvoorbeeld eh, dak- en thuislozen die eh, ja, bij wijze van, van tijdverdrijf ook wel eh, af en toe een pijp opsteken. Die, worden ge, die krijgen boetes in eerste instantie voor bijvoorbeeld eh, samenscholen. Dat is dan als je met meer dan vier, maar in de praktijk ook met drie of met twee krijg je al een boete eh, bij elkaar staat. Eh, voor het eh, voorhanden hebben van gebruikersartikelen zoals daar zijn de aansteker. Eh, het lapje, zilverfolie, de pijp, uh, as, uh, de gekste dingen. Um, zonder een redelijk doel ophouden op bijvoorbeeld een brug of op een monument zitten of in een portiek staan. Er zijn echt allerlei hele uh, stomzinnige bepalingen, in ieder geval in Amsterdam in de APV op basis waarvan mensen boetes krijgen. Die ze volgens niet kunnen betalen, waar ze ook vaak de moeite niet voor nemen om tegen in bezwaar te gaan. Ook al zijn ze misschien ten onrechte uitgekeerd of uh, afgegeven. Ja, en dat stapelt zich dan op. En op een gegeven moment... Eh, krijgen ze een acht dagen verbod... of een twee weken verbod. En dan komen ze daar nog eens een keer in de buurt. En dan krijgen ze een drie maanden verbod. Of dan krijgen ze zes weken cel, drie maanden cel. Dat is niet... Uh, op papier staan ze daar dan... vanwege het niet betalen van boetes. Maar in de praktijk zitten ze... voor uh, ja, het drugsbeleid. Het, het drugsverbod zou je kunnen zeggen. Ja. Als drugs niet verboden waren... dan zouden deze mensen... Waarschijnlijk niet zoveel op straat hangen als we nu doen. Dat kun je veronderstellen. Maar dit is één deel. Een ander deel van die cellen die er nu bij zijn gekomen de afgelopen twintig jaar. Worden ook gevuld natuurlijk met overtredingen van de opiumwet. schatting van de Stichting Drugsbeleid. die daar een aantal politiebronnen voor hebben geraadpleegd. is 50 procent. Nou ja, dat is, dat is behoorlijk. En die 50% is van wat er nieuw is gekomen in die tijd. Dus van, nee, van wat er nu of van het de, totaal. Kijk, je moet het gevangeniswezen ook nog weer onderverdelen in, in uh, een deel uh, aan TBS-klinieken en forensische zorg. Dus uh, mensen die vroeger toen er nog psychiatrische klinieken waren in de bossen, vooral daar uh, zouden verblijven. Die zitten nu op grote schaal in de gevangenis. Mm -hmm. Maar speciale zorgafdelingen. Um, daar speelt drugsproblematiek ook een rol, maar is uh, doorgaans niet uh, de reden waarom ze veroordeeld zijn. Uh, je hebt vreemdelingen-detentie, dat zijn ook uh, iets van 3000 plekken. Ja, ja, ja. Uh, je hebt nog weer jeugddetentie, wat nog weer een apart verhaal is. Maar alles bij elkaar van, van de mensen die uh, gewoon uh, uh, een straf hebben gekregen, een gevangenisstraf en die uitzitten. Ja, ik denk dat je ervan uit kunt gaan dat de helft uh, daarvan drugs gerelateerd is. Dat is dus toch aan de smokkel. Plus nog de Nederlanders in het buitenland. Dat zijn er ook 2000. Ja. En daarvan is het denk ik 90%. Ja. ja. En dus, we, grofweg kunnen we zeggen dat hier in Nederland hebben we zo'n 10.000 gedetineerden. Als gevolg van het feit dat de drugs verboden zijn. En dat dus... Uh, daar vooral een soort handhavingsbeleid wordt gevoerd. vanuit een soort justitiële kijk, wat je, hè, hoe ze met drugs willen omgaan. Ja, het zal, het zal iets minder zijn. Iets minder. Maar op jaarbasis zijn het er weer meer. <laughs> Omdat ja, ze sneller. De, de, de, Omdat de gemiddelde detentieduur is misschien detentie niet korter zo, dan waarom. Ja, ja, ja. okay. En is het, is het nou ook zo dat. Uh, dat eigenlijk, want wat je net zei van die, die, die, die psychiatrische patiënten min of meer... ...en in wezen gaat dat ook denk ik bijna af en toe ook wel op voor, voor sommige mensen die op straat zwerven. Zeker. Dus het, vaak is er een soort gecombineerde problematiek ook bij, bij, bij gebruikers van harddrugs. Dat is eigenlijk alles in één. In de zin van het zijn problemen met een soort handhaving in de samenleving... Sowieso. Maar dan komt het gebruik erbij, het niet hebben van een plekje, een eigen plekje, het overal maar opgejaagd worden. Is er nou ook in, die, in dat kader sprake van een soort van meer steeds meer juridisch worden van eigenlijk de hele manier van omgang daarmee? Want we komen eigenlijk uit een tijd dat dus heel veel werd geïnvesteerd in. Uh, hè, een prachtwoord. Harm reduction. En het verbeteren van de omstandigheden voor mensen. Dus hier in Utrecht zijn we bijvoorbeeld door uh, uh, wethouder Hans Spekman destijds. Uh, die heeft zijn nek uitgestoken. En die heeft gewoon toch ervoor gezorgd dat er een hele hoop uh, hostels zijn gekomen. Ja. Waar aanvankelijk uh, heel veel. Ja, hè, weerstand was van bewoners en die, die zagen allemaal vreselijke scenario's eh, van dus. valt ontzettend mee, het wordt ieder jaar geïnventariseerd, het ja. blijkt gewoon van nou eh, niet te merken mensen hebben niet eens door dat het er is eh, en dat gaat eigenlijk heel goed, want het was eh, hier met hoogkaterijnen als een soort supermagneet eh, ja, eh, voor dieners en, en klanten e <laughs> ja. en dat is verdwenen ja. en dat heeft dus in, in, in je zou kunnen zeggen dat is ze toch echt wel te danken aan Hans Spekman. In veel andere steden hebben ze daar toch veel moeilijker op gereageerd. Hetzelfde ding was met de, de, de, de tippel uh, dames uh, bij de Europa laan. Ja. Waar andere steden dus gewoon hem gezegd, nou uh, verbieden. Ja. Afschuiven. Okay, kwamen ze allemaal hier. Ja. Uh, heeft ja. hij zich ja, toch veel meer verdiept in in, in in een soort menselijke kant van dat hele scenario. dus hè met een huisarts. Ja, alles toch. Uh, ja. ja, van. Ja. De douchimijden. Ja. Ja. Terwijl ik dus ook iets het gevoel krijg dat een hoop andere dingen, dat daar die krachten steeds meer zo zijn. Van dat er, dat er eigenlijk vooral naar een soort justitiële aanpak wordt gekeken door dat stapeleffect bijvoorbeeld van want je, je noemde al die al die verschillende dingen eh, waar mensen op gepakt worden. Een van de dingen die tegenwoordig voor bijna iedereen er ook nog bij geldt, is of je wel of niet kunt legitimeren. Ja, dus Ik ook voorbij. meteen een extraatje weer van. Zeker voor dak- en thuislozen vaak eh, lastig, want ja. eh, legitimatie, eh, mensen zijn ze kwijt of ze worden gepikt of, eh, of ze hebben ze gekocht verkocht. En als je dat nodig hebt. Ja. Ik denk dat uh, wat je zegt. Uh, ik denk dat de, de zorg voor mensen nog steeds uh, zeker beschikbaar is. En dat er ook niet uh, op, op uh, bezuinigd is in die zin. Alleen is het nu minder vrijblijvend geworden. Dus mensen moeten daar nu gebruik van maken. Ze moeten zich daarvoor aanmelden. En uh, ze moeten aan programma's meedoen. Zo niet, dan. Uh, ja Krijgen ze een justitieel traject om hun oren. En uh, voor deze groep bestaat dat gewoon uit twee jaar opsluiting. Om de ja, nullige overtreding. Om de nullige overtreding eigenlijk. Hè? of gewoon een maar. stapeltje van onbenulligheden. Ja. ja, daar heb je een speciaal programma voor. De ISD. Uh, de inrichting stelselmatige dader. Betekent dat? Uh, de, de veelpleger. Zo veelpleger, zonder. Ja. Nou ja, er zit ook van alles door elkaar. Er zitten ook mensen die aan de lopende band inbreken of uh, vaker veroordeeld zijn voor diefstal en overval. Maar er zitten ook mensen tussen die uh, nou, ja, openstaande boetes vooral uh, op hun strafblad hebben. En, uh, ja, die zag je voorheen op straat en die zie je dus nu niet meer, want er zijn er toch een paar honderd van uh, permanent opgeborgen. Ja, ja, ja, ja. En? Dus uh, ja, dus de conclusie zou moeten zijn, denk ik, dat, dat die zorg die is er nog steeds, maar uh, uh, minder vrijblijvend dus. En zeker uh, de harde hand uh, doet zich gelden. Veel meer dan vroeger. En is dat, is dat, maakt dat over het geheel op zich weinig uit? Of zie je daarvan goede gevolgen of zie je daarvan meer negatieve gevolgen? Is dat, dat is heel lastig om zeggen. in kaart te krijgen. Ja, het punt is een beetje dat toen, toen dit soort ontwikkelingen in gang zijn gezet, toen is gezegd van nou we gaan het evalueren na een aantal jaar en dan kijken we. Hè, dan maken we een afweging van inderdaad de negatieve gevolgen en de positieve gevolgen. Maar die afweging of die evaluatie is nooit afgewacht. Het is bij voorbaat tot een succes uitgeroepen. Hmm. uitgebreid eh, qua criteria en, en capaciteit. Dus ja, ik moet die rapporten nog steeds zien eigenlijk. Dus het ontbreekt hier aan een goede evaluatie. Dat is zeker, ja. Wat zijn eigenlijk, waar is dit eigenlijk, dat nieuwe beleid eigenlijk het gevolg van? Vraag ik me ook af en toe af. Want feitelijk ging het helemaal niet zo rot. Nou, dat zullen niet alle binnenstadsbewoners met je eens zijn. Ja, dat is waar, maar ja. op dus zich... Uh... Ik zie wel dat, het, uh, dat de politiek daarmee uh, mensen tegemoet komt die... die uh, 10, 20 jaar lang uh, die, die zorg, uh, die hulpverlening mm -hmm. hebben zien aanmodderen en zeggen van nou dat werkt ook niet, we willen nu andere maatregelen ja. want ook aan ons gedeelte komt een keer een eind vroeger waren buurtbewoners uh, zeker in de binnenstad van Amsterdam en zo, dat waren de, toch ook wel de mensen die de, de vernieuwende ideeën trokken en die daar uh, groot voorstander van waren die, die ook wel zagen uh, dat het om, om mensen ging en dat je daar uh, ja. uh, op een menselijke manier om moest gaan tegenwoordig ja is dat gedeelte toch een beetje op dat, dat, dat is ook een tijdje gaande ja, natuurlijk ja, ja, ja, ja. nou kijk ik, ik kan me ook ergens wel een beetje toch de frustratie van mensen voorstellen Zeker. Hè, als je ziet van uh, dat om de haven klap je fiets gestolen wordt dat is, dat, ik vind dat ook een drama want ja. dat is stronkverspeling ja. en dat uh, is uh, en, en, en de politie heeft er geen interesse in. De daders die zie je gewoon op de volgende straathoek alweer een nieuwe kraak zetten zal ik ja. maar zeggen. Ja. En, en niemand doet wat. En nee. als dat dan de, de, met de telegraaf erbij dan Daar gaat het met een brisant mengsel. Dat ja. is natuurlijk meteen uh, waar is onze rechtsstaat gebleven. <laughs> dus... Nou als je erop inzoomt, bijvoorbeeld een wel aardig voorbeeld dat je noemt van die fietsendiefstallen. Dan blijkt dat uh, bijvoorbeeld een derde van alle fietsen wordt gestolen door studenten. Ja. Maar er is dus nooit een roep geweest om uh, in de richting waar studenten twee jaar opgesloten kunnen worden. Dat, zou, <laughs> we kunnen doen, <laughs> ah, dat zou je nu kunnen doen, joh. Die oproep zou je nu willen Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, goed. Ja, dat... Een derde wordt door, door drugsgebruikende dieven dan, om in hun dooponderhoud voorzien, werd gestolen. Want ondertussen is de fietsendiefstal dan lang niet meer zo uh, uh, wijdverbreid. Is dat is het echt afgenomen? Ja, dat is wel duidelijk uh, afgenomen. Kijk, ja, de laatste getallen die ik heb gezien, was toch altijd nog in de orde van grootte van zo'n 700.000 fietsen per jaar. Oké, okay. nou dan was het, was het heel erg veel. Het was volgens sommige schattingen meer dan een miljoen. Ja, daar is het toch af van, hè? <laughs> Oké, <Okay, maar. laughs> Het probleem wordt kleiner. Ja, okay. ja. De fietsen ook. Of wat? Nee. Nou ja, ze worden moeilijker te stelen, natuurlijk. De fietsen worden niet kleiner, nee. Allemaal een vrouwfiets. fiets Al met de fiets onder de arm de winkel in. Ja. Ja. O, jee. En, eh, ja. Nee, inderdaad. Van. Uh... Met Duits stilte hebben op de radio, hè Job? Jawel. Dat kan. Oh, kan het ook? Ja, bij de radio. Dan weet je tenminste. Hè, dat je hoort nou Je hoort een uh... en zo. En... Ja. Ik ja. oh, ja. heb ook een beetje. Een beetje idee van hoeveel ruis er op de lijn zit. Nou, Esmeralda komt gelijk melden hoe dat zit dan. Oh. Eh, dag Esmeralda. Van. Uh, dan de, de, de, moet ik me opeens nog aan iets denken, Job. Van, uh, uh, kom je nou ook soms van die. Gedetineerden, hebben jullie daar ook mee te maken van, zeg maar, uh, type Corboonstra of die, die mannen van het uh, van van Philips uh, vastgoedfonds en zo? Ik bedoel, dat, dat ze op zich, zullen dat mensen zijn, die zitten natuurlijk als een hele vreemde eend uh, in de bijt uh, in de gevangenis, ja. als ze er zitten. Ja. Uh, heb je daar dan ook, hebben jullie daar speciale. Uh, clubs voor, van uh, mensen die... zeg maar de, de, de, de, de, de, de, de, de Golden Spoon Prison Club ofzo, <laughs> zo, van, van die mannen die balen dat het, uh, dat het bestek misschien niet helemaal schoon is of dat het uh, niet van metaal is of... Uh... nee, dat... Uh, ja, hm. daar kan ik dus uit, uit eerste hand zeer weinig over vertellen, ik heb één keer zo iemand uh, meegemaakt in een, in een sollicitatietraining ik voorzitter die man hetzelfde zelf leiding gegeven aan, aan bedrijven. En die staat hier nu bij een, een sollicitatietraining. Dat is op zich uh, interessant. Ja, uh, het zijn mensen waar andere gedetineerden uh, vaak veel aan hebben. Hè, want ze zijn uh, hoog opgeleid. En ze weten hun recht wel te halen. En, uh, ja, het, het zijn hele verschillende uh, situaties waar ze in belanden. Vaak gaat natuurlijk wel ook een wereld voor ze open. Uh, um, maar, um, ja. Het zijn, het zijn mensen zoals alle anderen. Er zit natuurlijk. En een goede alle... zakenman kan overal zaken doen, zeg ik altijd maar. Oké, okay, dus die, die, <laughs> ja. die komen. Want je hoort altijd van. Hè, de, de beste opleiding voor een criminele carrière. is toch ja. de gevangenis zelf. Je, ja. En daar worden zij meteen een soort instructeur en leraar. <laughs> omdat, ik bedoel, ze zij zijn al zoveel stappen gegaan. Dat kan menig. Uh, iemand die gewoon last heeft van een paar boetes die hem achtervolgen omdat hij ja, op straat kan. die kan, er die wel kan wel er wat, wat van uh, ja, van opsteken ja. maar nee, ik kom ze niet veel tegen nee. het zijn ook geen mensen die terugvallen op, uh, op hulpverlening of uh, op de vrijwilligers die uh, die wij aan het werk hebben voor, ja, toch meer mensen die in een isolement verkeren en uh, echt uh, sociaal, maatschappelijk het erg moeilijk hebben ja die begeleiding nodig hebben als ze eruit komen en op dat vlak want een tijdje terug uh, hoorde ik een keer iets uh, ook op Ridder Radio daar uh, ik weet nog niet meer wie het was maar die gaf een, een persoon een duidelijk verhaal uh, over hoe dus mensen die worden opgesloten eigenlijk helemaal in hun eentje worden gezet niks meer hebben dat is dan hun straf dat is eigenlijk vooral een soort verraak vanuit andere kant bekeken. En de enige die ze dan kennen, dat zijn de mensen die ook in de gevangenis zitten. Eh, tegen de tijd dat ze hun straf hebben uitgezeten, mogen ze eruit. Maar het enige wat ze hebben, dat zijn wat telefoonnummers of namen. Allemaal direct of indirect via andere baasklanten En. Dat ze dus eigenlijk vooral dieper in het systeem geraken van hè, waar door middel van een kraak of ik weet niet wat aan de kost moet worden gekomen en eh, die, diegene die het daarover had die zei van ja dat is, dat is bij voorbaat al een verkeerde uitwerking omdat ze hadden het al moeilijk. Ja. En dan maak je het ze eigenlijk nog moeilijker. En dat, is dan, hè, dat komt tegemoet in wijze aan een soort vraag om verraak van de samenleving. Of hmm. opgewonde op mensen door telegraafberichtgeving of geen stijlberichtgeving van... Uh, ja, die moeten we pakken. Terwijl eigenlijk maak je het op den duur erger. Nou, dat zit, zit daar komt, wat in? Er zit zeker wat in, want als je... De de recidieve bekijkt, dat is schrikbarend... dat is uh, ruim 70% van de mensen die de baas uitgaat... komt op enig moment weer terug. Um, en doorgaans is dat omdat ze dus niet uh, toegerust zijn... Met, met wat je nodig hebt om in de, de maatschappij staande te houden. En dat is weer omdat er uh, ja, toch heel selectief wordt gekeken... naar uh, wie krijgt, krijgt uh, hulpaanbod van bijvoorbeeld reclassering... en wordt begeleid... Uh, uh, na detentie uh, wordt er nog naar omgekeken of mensen ook nog uh, onder dak hebben. Of ze ook nog uh, ergens op een, op een normale manier aan hun geld komen. Of er is er geïnvesteerd in opleiding, werk en dat soort zaken. Of staan ze gewoon met een strippenkaart in een blauw vuilniszak met hun uh, schamele bezittingen uh, op de stoep. En, uh, in veel gevallen. Daar is de bushalte. En dat is een groot verschil. En dat gebeurt heel vaak. En dat ja. gebeurt heel vaak. En dat is, ook, dat is een ding waar jullie eigenlijk dan... Om de hoek komen, nou, daar, die, die mensen kunnen een beroep doen op het vrijwilligerswerk uh, en dat gebeurt natuurlijk ook wel. Alleen wij hebben niet uh, uh, de mogelijkheden die zo'n groot apparaat als de reclassering heeft, uh, een professionele organisatie. Uh, maar goed, mensen die bij ons komen, die ons weten te vinden, die, die zullen zeker uh, zo goed mogelijk geholpen worden. Alleen, het is wenselijk dat, er, dat er bij iedereen wordt gekeken van, goh, wat zijn je mogelijkheden en wat? Binnen jouw mogelijkheden, wat kunnen, we er, wat kunnen we voor je betekenen? Want ja, je kunt inderdaad mensen aan een lot overlaten. Dan weet je, dan kun je afwachten wat er gebeurt. Maar dat weet je van tevoren. Zo'n beetje. Dus dat is, het blijft natuurlijk iedere keer verantwoordelijkheid. Maar als je daar als, als overheid beleid op moet maken, dan denk ik dat je er verstandig aan doet om echt te investeren in mensen. En dit is dus niet een van de dingen waar je dan op moet bezuinigen, zo'n gevangeniswezen. En dat gebeurt wel gedurend. Er moeten ja. steeds meer mensen opgeborgen worden, dus dan, uh, op een gegeven moment reizen de kosten de pan uit, vooral de personeelskosten. Dus dan wordt daarop bezuinigd. Ja, En dan uh, gaat het bergafwaarts. Ja. En dat, dat zie je dus nu gebeuren? Of valt ja, het Ja, nee, oud, dat, uh, in dat gebeurt zeker wel, ja. Dat, gebeurt. Zeker. dat verhaal zoals je dat beschrijft, dat klopt, zo gaat dat. Mensen komen eruit en, en ja, het, het, uh, het grootste deel van hun netwerk, van hun contacten, dat zijn mensen die ook in het crimineel circuit uh, zich ophouden. Ja, ja, ja. Ja, want, om je een klein voorbeeld te geven, ik ken iemand hier uit de buurt, die zijn oudste zoon, die is dus nu dan zo oud dat hij niet meer als jeugdige wordt gezien. En daar gebeurt dat dus ook. En uh, die, die sluiten ze dan op helemaal ergens in de buurt van Groningen. Ja. Dus zijn ouders die zitten hier. Die komen dat is gaan. dat is veel te ver weg. Ja. En uh, die kunnen met ledenogen toezien hoe, hoe dus uh, die jongen uh, vooral uh, uh, telefoonnummers krijgt van weer gasten die al wat hoger op de ladder staan uh, uh, al daar. Uh, van nou van als je, nog, als je wat moet doen of uh, geen geld hebt, uh, van, uh, moet je hier maar bellen. Ja. Nou, dan kun je al uh, op je vingers aftellen wat voor klusjes dat betreft. Uh. Ja. Ja. En, en dus in die zin, dat is een, een, een soort heiloze weg. Van, uh, dat is een spiraal die spiraleert alleen maar omlaag. En uh, die mensen worden harder daardoor. Het gaat zich steeds minder van aantrekken. En volgens mij dus een volstrekt contraproductieve uh, uh, aanpak. Zeker, zeker dat is... Uh, ja, die, je kunt dat zien, je kunt je daarover verbazen, en, uh, maar ondertussen verandert het niet veel. Want er blijft dus heel duidelijk de behoefte van uh, een, laten we, we zeggen, een soort ja, uh, kortzichtige meerderheid, die inderdaad uh, vooral uh, wraak wil. En, en niet verder dan dat denkt. Niet nadenken van, ja, die mensen gaan de bak in, maar dan komen er ook een keer uit. Nee, dat... Uh, dat is niet langer onderdeel okay, ja. want, uh, van de manier waarop mensen naar kijken. Want zou je nou vanuit de, de, de dingen die je zo ziet gebeuren. Zou je daar dan denken in de richting van een andere manier van daarmee omgaan. In, in zijn algemeen. En dan vraag ik ook omdat een tijdje terug was in een radioprogramma van Guus. Was een... Uh, advocaat en die had echt ik heb we hebben ja. het ook zo kan het je eventueel wel doorsturen die had een heel interessant verhaal die was op Nieuw-Zeeland geweest ja, precies, en precies. Uh, die beschreef die man is advocaat toch ja, ja uh, hij ging daar ook speciaal voor, voor allerlei nieuwe ideeën in het kader van hoe je met justitie omgaat ja en, en wat wat heel bijzonder was dat was dus dat uh, van die bij het originele uh, Maori systeem daar, uh, als dan iemand iets heeft gedaan wat, wat niet, niet de bedoeling is, uh, er is een moord gepleegd of er is anderzijds, echt iets helemaal misgegaan, dan werd de hele, de hele commune, de hele, de hele gemeente, de gemeente werd, erbij betrokken. Die werd erbij betrokken. En die moesten eigenlijk allemaal. ...met elkaar in het reine komen. Dus niet alleen van... ...hier, hij beschreef het ook zo... ...van hier wordt degene die iets gedaan heeft... ...die wordt helemaal geïsoleerd... geïsoleerd ja. ...uit alles waar hij vandaan kwam... ...en dan heb je dat ene geval... ...en dat is het dan... ...en daardoor verlies je ontzettend snel achtergronden uit het oog van god die, die heeft wel een hele beroerde voorgeschiedenis of he, van hij heeft ook helemaal geen support gehad allemaal dat soort dingen terwijl daar was het iedereen bij elkaar en moest ook iedereen zijn zegje doen en iedereen die moest aangeven van, he, van wat, wat daarin het meeste stoorde en uiteindelijk gingen ze dan op zoek of ze in wezen als geheel, hebben ze er dus wat mee te maken. Mekaar. Ja, dat is ook belangrijk. Kunnen vergeven en daardoor uh, volgt er dan eigenlijk geen straf, maar wel een. Ze maken het eigenlijk goed. Ja. En hier ja. is het is het uh, verworden tot een gewoon ja, he, helemaal geïsoleerd. Je hebt iets gedaan dat mag niet. En daarvoor gaat de staat je straffen. Of je in het Rijnen komt met degene die het originele slachtoffer was bijvoorbeeld. Of anderzijds uh, met gedupeerde. Dat gebeurt in Nederland inderdaad heel weinig. Er We zijn wel, zeker in België, uh, experimenten gaande, Maar ook in, in Nederland mondjesmaat, nu vooral in de jeugddetentie, de jeugdstrafrecht, zie je dat. Dat er worden uh, stappen gezet om... Um, ja, Echt rechtconferenties bijvoorbeeld, dader en slachtoffer bij elkaar brengen. Uh, en, en die confrontatie aan te gaan en te kijken van uh, uh, welke sentimenten leveren daar en wat kun je hier uh, herstellen. Uh, herstellen kun je ook bijvoorbeeld via financiële schade of herstellen kun je doordat je met het slachtoffer afspraken maakt over wat je uh, als tegenprestatie zult leveren. Er zijn allerlei uh, vormen van, uh, van denkbaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is omdat dat heel erg uh, uh, ja, helend kan werken voor beide kanten en omdat in het huidige systeem is helemaal geen plaats voor confrontatie van uh, de dader met zijn delict uh -huh. eh, dat, uh, mensen uh, hebben natuurlijk hun eigen geweten doorgaans wel en weten zich met zichzelf geconfronteerd tijdens uh, de detentie maar of je daar in je eentje echt zoveel verder mee komt blijft uh, twijfel het. Uh -huh. Dus nu wordt daar eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed en niet aan gewerkt. En natuurlijk zijn er overal op de wereld, zoals het voorbeeld van die maoris wat jij noemt... ...altijd al uh, bestaande praktijken geweest waarbij de gemeenschap uh, voor dit soort uh, dingen een oplossing heeft. De overheid is daar tussen gekomen, juist om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Hè, de eigen richting uh, is gauw uh, in de emotie van het moment uh, een, een erg partij, sterke ofzo. reactie... Ja. Maar misschien zijn we daar wel weer, weer wat in doorgeschoten. doorgeschoten. Ook door het zo ver uit elkaar te trekken... dat het alleen nog maar om uh, uh, um, yeah, um zaken gaat... En, en regeltjes die daarop van toepassing zijn... Ja. en niet meer om mensen... en wat die elkaar hebben aangedaan. Ja, want een van, de, een van de natuurlijk typische kwesties met de... Ja, je zou zeggen, de, de, de, de, de, de of meer drugs, drugsbeleid g, g, gerelateerde criminaliteit... dat is dat het heel vaak slachtofferloze misdaad is. Ja. Dus binnen dit systeem zou ook al meteen duidelijk worden... dat het onzinnig is om zo iemand dan zwaar te straffen. Want met wie moet je in het reinen komen? Ja. Met een ja. een of andere ambtenaar die zegt... ik heb hier een regel van 40 jaar niet. geleden... Dat nee. het mag niet. Dat is het probleem. Ik vind je verder een aardige jongen. Ja. Maar het mag niet. Ja, nee. en Zo moet het dan wel gaan, inderdaad. En, en dat zou dus bij dit systeem waarschijnlijk ook toch minder... En minder bestraft gaan worden. Want waarom eigenlijk? Wie ja. heb je wat misdaan. Ik ja. bedoel, je kan misschien iemand zeggen van goh, je gezondheid leidt eronder. Maar ja, dat is wel een eigen, eigen zaak in die ja. zin. Ja, maar dat is, nee, het is je eigen, eigen gezondheid. Ja. ja, maar dat werkt ook niet meer zo. Want vandaag hebben ze toch uh, verzocht uh, om voortaan ook de snackbars en zo te verbieden in de omgeving van scholen. Ja, dus het wordt echt steeds gekker, vooral. we worden steeds beter beschermd, maar het wordt wel steeds gekker vind ik. Nou, hier stel je voor dat je bij die school woont, dan wordt je huurverhoging, krijg je daarvan, hè. Omdat je dichter bij een school woont, al heb je geen kinderen, wordt je huur wel hoger van. Ja. Maar geen snackbar in de buurt meer. <laughs> Daar wil ik toch op een gegeven moment ook een soort van vergoeding weer voor te zien op zo'n moment. Hè? Bij, bij een koffieshop vond ik dat inderdaad, durfde ik dat niet. Maar bij deze, ja. een snackbar moet bij mij in de buurt zijn. Dat, uh... Ja. ja het, is, het is te gek, maar we worden ontzettend beschermd tegen, tegen wat eigenlijk. Ja, tegen, tegen, tegen onszelf en tegen de. Ja, maar dan zijn we dus al schuldig bij voormaat. Ja, maar er is en een gevangenisleven. En dan nemen. wordt er nog niet eens, niet eens ter sprake genomen dat echt goede, huisgemaakte kroket. Ja. <laughs> ja. Die wordt maar heel eventjes gewoon alsof dat niet meer bestaat. Alleen maar industriële producten. Ik bedoel, ja. waar blijft de fantasie? Waar ja. blijft de echte snackbar? Ja. Nou het is waarschijnlijk illegaal om dat allemaal zelf te maken. Want de meeste sausen mag je al niet zelf oh, ja, maken. Je, en je mag bijvoorbeeld meer. in sausen mag je geen rauwe eieren meer verwerken. Je mag echt bijna niks meer. Zelfs in het duurste restaurant komt het allemaal uit zakjes en uit pakjes. Omdat het anders echt niet meer verkocht mag worden. Ik kan er niks aan doen. Maar we worden zo ontzettend vertroeteld in dit land. Dat in de gevangenis is het misschien wel leuker. Wie weet is het daarom zo druk. Nou. Dat, dat, dat brengt me nog bij, bij nog, nog een vraagje. Want we gaan alweer richting eind van het probleem. Ja. ja dat vliegt jongen. Ik heb dat, eigenlijk ook een vraagje. Ja, dat wat ik, wil nog jij iets, eerst. ik wil nog iets aankondigen ook. Hè? Omdat, die, uh, omdat de Cannabis College. Tien jaar bestaat dit jaar. Dan moet ik eigenlijk misschien eerst uitleggen wat de Cannabis College is. Maar we hebben in ieder geval een aantal activiteiten. Voor november. En ik denk dat het wel belangrijk is om die even te noemen. Cannabis College is een. Stichting die in Amsterdam een inloopcentrum of een, sorry, een soort van tentoonstellingsruimte beheert. beheert waar uh, mensen voorlichting kunnen krijgen over cannabis, over de plant. Die kun je ook uh, bekijken in de kelder, gegroeid door een aantal enigen in de wereld die daar een officiële vergunning voor heeft om dat aan het publiek te tonen. Nou, vooral onder Amerikanen, maar ook andere uh, toeristen is dat een, een leuke publiekstrekker. Uh, de politie van Amsterdam stuurt. Uh, het bureau daar van de buurt stuurt nieuwe recruten ook altijd even langs. Uh, om eerst uh, wat, wat uh, informatie te verzamelen en goed beslagen te ijs te komen. Mm, zijn oorsprong vindt uh, uh, deze school, dit college. Uh, in de beweging die in 1998 bestond tegen de uitzetting van het echtpaar Moering. Ik weet niet of je dat nog ja. herinnert. Het waren twee Amerikaanse, Amerikaanse mensen die hadden wat planten. Uh, ...in eigen land gekweekt... Uh, ...met eigenlijk een soort... Uh, ...medicinale uh, doel... ...waarbij hadden ze voor ogen... Uh, ...dat mocht natuurlijk niet... werden daarvoor opgepakt of bedreigd te zijn gevlucht... ...en, en probeerden Nederland asiel te krijgen... ...maar ze zijn toch... ...als ik het goed herinner door destijds ook... in Balien, uiteindelijk uitgeleverd... ...en... Er was een, een aanzienlijke beweging van Baanstaande of bekende Nederlanders die daar zich tegen verzetten. Die hebben het dus niet uh, kunnen tegenhouden. Maar hebben wel besloten van nou eigenlijk zouden we wat meer moeten doen om die vooroordelen en die angsten voor uh, cannabis uh, weg te nemen. En hebben besloten op de oprichting van dit college. We staan dit jaar tien jaar. En om dat heugelijke feit uh, te vieren, uh, uh, zijn er. Uh, ...eigenlijk drie activiteiten uh, te benoemen... ...omdat eind november komen... Uh, ...veel Amerikaanse bezoekers ook van de High Times Cup komen naar Nederland... ...en hebben we bedacht van nou, dat moeten we in november doen... ...dan hebben uh, we ook een deel van dat publiek... ...maar uh, op de gracht waar het is gevestigd... ...de ouderzijds achterburger wonen in Amsterdam... ...zullen oud-Hollandse ambachten die te maken hebben... ...met de uh, verwerking van hennep in, uh, in vroeger eeuwen tentoongesteld worden en, en ook door de acteurs worden mm -hmm. uitgevoerd. De touwslager. De touwslager, het spinnen van, van hennep, het hekelen, het braken met allerlei antieke machines die daar nog van beschikbaar zijn. Reuze interessant, heel mooi. In Den Haag wordt een tribunaal uh, geanceneerd. Een, een proces tegen de staat. De staat wordt gedaagd om zich te verantwoorden voor het gevoerde drugsbeleid en uh, nou ja, er zullen dus interessante betogen worden gehouden door voor- de tegenstanders daarvan. En uh, in de buurt van die Amsterdamse achterburgerwal heb je een heel mooi oud klooster wat is uh, verbouwd tot een soort klein congreszaaltje, het Betania Klooster. Daar wordt twee dagen lang, ik zal zo de data ook nog even noemen, het Warren Drugs Filmfestival ah, gehouden. Daar zijn we ja. toch weer ja. echt helemaal bij. Kooronderwerp ja. van ja. deze uitzending: sure. Warren Drugs Filmfestival 24 en 25 november. ...in het betanië klooster Het tribunaal is in Nieuwspoort... ...in Den Haag... ...op 1 en 2 december. Te gek. Nou, deze aankondiging... ...die zal ik ook bij het weblog... ...erbij zetten. Heel graag. Want, en die gaan we zeker nog een paar keer herhalen... Ja. ...in de komende ja. uitzending. Ja. Ik zal je zeker op de hoogte houden... ...ook van de ontwikkelingen en de website... ...zodra die er is... We kunnen zeker uh, ook nog een keer daar misschien zelfs een programma aanwijden bijvoorbeeld. Van, uh, okay. uh, dat, uh, zijn toch zullen ook wel een hoop mensen bijkomen met uh, de, uh, veel kennis van zaken en interessante visies. Ja, dat... nou, die zijn allemaal welkom. Dus uh, ja. mocht je ze tegenkomen... Het wordt druk hier nog. Nou, <lacht> ja. Heel goed. Daar ben ik heel dankbaar om. Dat uh, mensen, iedereen heeft het gehoord. Komt dus uh, het tienjarig jubileum van Cannabis College. Vieren. Op 24... Hè? In november. In november, en november 24 en 25 uh, is het World Filmfestival. Film Festival. In diezelfde week is ook die tentoonstelling. Uh, hoeveel dagen en welke dat precies zijn, dat hoor je nog. 1 en 2 december in Den Haag, in Nieuwspoort, het tribunaal. Te gek. Nou, dat is een hele opsteker. Uh, in ieder geval heel veel succes. Wat was je vraag nou? Mijn, nou dat kan dat kan nog net. En dan ja, gaan we, hier. dat mijn vraag dat is uh, of jullie ook wel eens van die nepgedetineerden dan mee te maken hebben. Dus ik lees van hoe er dus allerlei mensen dus voor anderen gaan zitten. Ja. En dus die kunnen kennelijk zich bij de poort melden. Ja, nee, we hebben een lijstje met telefoonnummers. Dus als je naar de gevangenis moet, dan kun je ons bellen en dan laten we iemand hier op plaats gaan. Oké. Grapje. Nou, mensen. We zouden hier zo nog we zouden nog een hele tijd volgens mij door kunnen praten, want dat gaat... Helemaal vanzelf, maar Ojas die zit al klaar voor de volgende uitzending. Van... En die gaat over dansen? Jij hebt meegelezen, ik heb het uh, bijna niet kunnen volgen. Van, uh, ik wou uh, uh, om eruit te gaan uh, nog een muziekje draaien. En het muziekje is uh, van uh, kunstenaar Jean-Paul van der Meij uit uh, Wijk aan Zee. En uh, nou, dat kwamen we dit weekend tegen. Dus uh, veel plezier ermee. Zie zakken. Ik heb de zon in de zee zien gaan. Heel de lucht is nu zwart en vol sterren. Ik zie hem niet, maar hij schijnt. Ik heb de zon in de zee, zie zakken, wordt nu tijd om in slaap te gaan. leg mijn hoofd nu te rust op die heerlijke kust, Ik heb de zon in de zee. En dit was de uitzending van Welwold Radio, dinsdag 12 augustus 2008. Oké, okay. tot ziens.